De Europese Commissie overweegt om deals te sluiten met de defensieindustrie... om de productie van munitie te versnellen. Oekraïne heeft de munitie nodig in de strijd tegen Rusland. EU-commissievoorzitter van der Leyen... zei op een veiligheidsconferentie in München de situatie te vergelijken met de coronaperiode. Toen sloot Brussel overeenkomsten met medicijnfabrikanten voor de snelle levering van vaccins.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 Klanten van Vodafone kunnen geleidelijk weer bellen en internetten via het mobiele netwerk. Vanochtend ontstond er in dat netwerk een storing. Inmiddels moet alles weer langzaamaan gaan werken bij alle klanten, zegt de provider. Vodafone kan nog niets zeggen over een mogelijke oorzaak. Ook organisaties lijken getroffen te zijn. Zo liet het Haagse OV-bedrijf HTM weten dat de klantenservice tijdelijk niet bereikbaar was. Het wereld is bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 11. Vanmiddag kan vooral in het noorden de zon nog even doorbreken...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 Veel vertraging in onze regio door de huishoudbeurs en werkzaamheden aan de A9. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer. 20 minuten vertraging. 10 minuten door de werkzaamheden op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen. Stadshart staat te file. Dan de A10, de ringweg van Amsterdam. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwemeer. Is bij de Koentunnel de weg dicht na een ongeluk. Keren doe je op de A8 bij Zaanstad zuid En op de A16 uh, wordt ook langzaam gereden. Maar dat is een andere regio. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mee te maken hoor vandaag. Allemaal blij gezichten in de studio van uh, CFM. Wat uh, is vandaag uh, drinkwijndag? En vandaar dat we ook uh, deze platen uh, aan het begin uh, van uh, dit programma draaiden. Door de UB40 en red, red wine. Even na twee uur op drinkwijndag. Nogmaals, de heel veel blije koppen hier in de studio van Benno Veugen. Ja, zeker. Ja, want jij houdt ook wel van een wijntje. Ja, zeker. En de, de, de die gaan we straks ontkurken natuurlijk. Ja, die vliegen je door de studio heen. Ja. Ja, geweldig. Ja, dat gaat helemaal goed komen. En we zijn er weer. We zijn er weer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. En goedemiddag, Richard Buitenheek Want uh, Drink je ook wel eens een wijntje, Richard. Nou, Benno, mijn laatste wijntje heb ik 25 jaar geleden gedronken. 25 jaar maar ook geen 0,0 meer. hè Ja, maar ja, dat is toch of niet Of dat telt echt. niet? Nee, maar ja, dat, dat is gewoon niet zo lekker nog. Oh, oké. Okay. Bier, bier daarentegen super. Oh, maar wijn 0.0 ja, ja. is nog even aan sleut. Doe maar niet. Ja, nou nee. goed, het is in ieder geval uh, vandaag Drinkwijndag. En, en dat is verzonnen door uh, een, uh, nou, iemand uit de Verenigde Staten. En die had een Facebookgroep opgericht om uh, de wijn te vieren. En uiteindelijk leverde dat 52.000 volgers op. En werd besloten dat 18 februari de dag was om dat te vieren. Dus dat is. Uh, nou, daar ja, ja, uh, ja, je hebt straks uh, om, uh, om tien voor vijf. heb je ook weer. Al die dagen natuurlijk, ja, ja. de inhaakdagen. De inhaakdagen, ja, ja. Dus uh, nou vandaag is het dus om uh, even, even aan een lekker wijntje te nippen. en Het is niet de bedoeling dat je tien flessen achterover uh, laat uh, glijden, maar uh, het is natuurlijk alles met mate. Ja, met maten. Met met mate. Of maten. Maten. Mate. Ja, weet ik eigenlijk niet. Wat is goed Nederlands? Maten, hè? Ja, Toch? ja maar uh, maten is ook wel gezellig. Drinken nee. met maten. Oh, ja, ja, ja, ja. Um, nou, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk straks eerst uh, gezellig uh, babbelen met uh, Richard Buitenhek over de nieuwe Mindful Wandeling. Want die zit er weer aan te komen. En daarna hebben we een, uh, nog even een gezellig babbeltje over de kracht van de meditaties. En daar is een interessant artikel over uh, verschenen in het nieuwe tijds, tijdskind.com. Um, natuurlijk hebben we het weer. Het is uh, 12,4 graden bij Wim Gertenbach uh, College. Um, dan hebben we natuurlijk de nodige uh, Zandvoortse uh, nieuwtjes. En tweede uur komt Fred van den Hoek uh, komt langs. Um, die is uh, eigenaar van Stichting Villa Veiligheid, adviseur, instructeur, coach. En dat na aanleiding van een... Uh, uh, uh, artikel op de voorpagina afgelopen donderdag van het Hamersdagblad Vrouw op straat vogelvrij. Dat is nogal uh, stevig. Okay, ja. Maar Fred die gaat je precies vertellen hoe je daaraan tegen kunt wapenen en wat je, hoe je daarmee om kan gaan. Nou, in uh, Brabant en uh, Limburg is het feest uh, dit weekend, uh, Benno. Ja, ja. ja, carnaval is uh, begonnen. Ja. En uh, ja, dat wordt heel groot uh, gevierd uh, uiteraard. En ook daar wordt heel veel uh, gedronken. Ook wijn, maar ook heel veel bier. Uh, Vooral bier, ja. Gaat daar uh, inderdaad uh, over de terrassen uh, heen. Uh, daar in Brabant en uh, Limburg. Ja. Dus wij zeggen Alaaf. En weet je hoe Sanford uh, heet uh, tijdens carnaval? Nee. Scharregat. Scharregat, oké. Okay. Ja, ja. Dus wij zijn uh, dit weekend Scharregat uh, FM. En, <laughs> en waar, hoe heet het? Het uh, uh, carnaval is helemaal verdwenen uit Zandvoort. Nou, nee, we hebben nog uh, kinderkarnaval, dat hebben we nog. Ja, oh ja, dat staat hier in de krant. En uh, ja, vroeger hadden we het wel heel groot, hè, vandaar ook uh, Scharregat. Ja, ja. Hadden we ook die optocht door het uh, dorp en okay, dergelijke. Ja, ja. Het was echt uh, heel groot toen de tijd. Ik heb uh, gehoord ja, van mijn zus woont in de Zilk en daar wordt het nog wel gedaan samen met Noordwijkerhout daar wordt carnaval nog wel groot uh, gevierd en ook met optochten. Ja, nou ja het is uh, en blijft een beetje een klassiek uh, of een, uh, een uh, feest voor uh, de, uh, de hoe heet dat? Weet ik niet. Nou, de ker kerkelijke gemeenschap, oh, ja, ja, ja, ja, zeg De rooms katholieken Ja, de rooms, ja, rooms katholieken ja, ja, ja. Nou goed, uh, en, maar zullen we nou, ik ja, krijg een beetje dorst. Want, want jij hebt dat plaatje nog van een Red Red Wine'tje. Ja, we hebben er nog eentje. We hebben er nog eentje gevonden. Nederlandse band uh, T-set. Lekkere gauw houden. En ook deze gaat over Red Red Wine. Red. De luisteraar. Deze zien we uit 1968, de Nederlandse band t set Peter Tettero en uh, Red Red Wine. Zometeen uh, gaan we het hebben met uh, Richard Buitendek, uiteraard over het uh, wandelen. Uh, maar eerst gaan we dat uh, ook doen met deze plaats. Het zonnetje schijnt al meteen uh, hier in Zonvoort, dus vandaar eventjes uh, Walking on Sunshine. Inderdaad, uh, Katrina en in de Waves, ook weer zo'n lekkere gauw houden. Nu hadden we het over uh, Red Red Wine, uh, van wie is nou het origineel? Ja. Nou, we zijn eruit, die is van uh, Neil Diamond. Oké. Okay. Uit uh, 1967 en uh, dus later gecoverd door T-Set uh, in 68 en in de jaren 80... ...kwam Ubi40 pas. Oh, oké. volgens mij dat doorheen gepraat, dat vind ik dan weer drie keer niks uh, bij Ubi40. Oh, dat dus, uh, rap? Dat, dat, dat, ja, dat gerept? Ja, nou, dat moet ik doorheen praten. Oh, oh oké. Okay. Nou, <laughs> ja, nee, dat is, is uh, eerst eerste soort rap. Ik vond het wel leuk. Oh, oh ja. Jij, maar jij bent ook een beetje jonger dan ik. Ja, dat is waar. Stukken jongens. St je speelt met je voorstander. Uh, het is wel goed dat jullie vijf meter van elkaar... Ja, ja. ja goed, hè. Hij, heeft meer Richard... af... Hij heeft ook meer afstand genomen, hè, Richard. Ja, ja, ja. ja, echt. En dat Richard ertussen is als coach. Uh, ja, als ja, coach uh, Richard. Goedemiddag trouwens. Leuk, uh, leuk dat je er bent uh, ja, vandaag. Het zeg Richard, uh, nou, uh, even kijken. Uh, ben ik ben helemaal van me apropos door, door die meneer Harms. 4 maart uh, gaan we weer gezellig wandelen. Tenminste, uh, uh, je hebt al twee klanten, heb ik gehoord. Uh, ja, ja, ik hoor dat je vriendin Albertin met een vriendin uh, Ja daarom, dus uh, dat, dat is hartstikke leuk en, Walking on sunshine Ja ook, dat, uh, nou ik hoop dat het weer mooi weer is uh, We zijn zelf mee geweest in, uh, naar Koningshof Een buitengewoon uh, mooie wandeling En, uh, en uh, Ja het is heel leuk om eigenlijk mee te doen uh, Ja vertel eens uh, Benno wat, wat vond jij ervan? Nou ja, dat het heel leuk is om mee te doen. En het is heel ontspannen en uh, relaxed. Uh, je loopt 10 meter van elkaar af. Dus er zit niemand uh, in je nek te hijgen. En uh, niemand tegen je, aan te, uh, tegen je aan te praten. Terwijl je uh, lekker loopt te wandelen. En uh, je hebt eigenlijk alle tijd om een beetje om je heen te kijken. Uh, dus uh, ja, nog altijd genoeg te zien, natuurlijk. In uh, vooral in Koningshof, waar het een. Uh, Loop je eigenlijk binnen het Binnenduinrandbos? En, uh, en dat doe je straks met uh, Middenherenduin ook natuurlijk. Dat is ook een beetje het uh, ja. ge, vergelijkbaar landschap eigenlijk. Een beetje Binnenduin binnen ook. Binnenduin, ja, ja. Ja, ja. ja. Ik heb het even opgezocht trouwens. Het, het is het voormalig landgoed Middenherenduin. Uh, bevat nog taxisbomen en enkele fijnsparren als restanten van de menselijke invloed. Een uh, open duin wordt nu begraasd door ponies en Schotse hooglanders. Ze schijnen er ook allemaal rond te lopen. Dus die, uh, misschien wel leuk als je dat tegen gaat komen. Uh, trouwens, in Koningshof uh, uh, zagen we ook allemaal uh, drollen van paarden. Hè? Maar we ja. hebben ze niet gezien. Ja, er zitten veel koningspaarden. He? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Um, en, en van die Schotse hooglanders zitten er ook. Oh ja? Oh. oké. Okay. <tie> Nou, euh, nou, in ieder geval uh, Midden Herenduin is heel uh, mooi. Er uh, ligt nog een tankgracht uit, uh, uit de Tweede Wereldoorlog. En, uh, en ijsvogeltjes uh, zitten er ook. Dus uh, van alles te zien en te beleven in dat Midden um, Hoe lang gaat het uh, duren, deze wandeling uh, in uh, Midden Herenduin? We beginnen om half uh, elf ja? en dan uh, stoppen we om twee uur. En dan uh, kunnen we daarna nog wat drinken met z'n allen. Oké. Okay, um, ja. Hoe kunnen de mensen zich opgeven? Uh, makkelijkste is via de website mindfulwandelen.nl. Met een streepje ertussen. Dus www.mindful-wandelen.nl. Ja, ja. Normaal streepje. En daar hebben ze een ze zich opgeven. Ja, ja. En uh, ja, kost, uh, als je, je van tevoren betaalt, 15 euro. 15 euro, oké. Okay. is allemaal goed te doen. Het is toch ongeveer 8 kilometer. Ja. Dus, uh... ja, ik probeer altijd 8 kilometer te doen. Want dat klopt qua tijd ook wel het beste. Ja, ja, ja, ja, ja. En met pauzes erbij, hè? Want ja. het is, uh... dus elke, uh, elk half uur zo'n vijf minuten pauze. Uh, na een half uurtje gaan we altijd even een stukje mediteren. En dat klinkt misschien heel uh, zwaar, maar dat is, dat is heel makkelijk te doen. En dan halverwege een uh, pauze met koffie en thee eens lekkers. En dan, uh, nou ja, dus zo. Dus we, je hebt genoeg uh, rust en pauze om... Uh, ja, om ook dat stuk te genieten. Hè. Ja, ja. Dus je hoeft niet alleen maar uh, te lopen. Ja, wat gebeurt er dan bij het uh, mediteren? Uh, nou, wij doen uh, staande meditatie. Ja. Ja. Ja, ja. Ik ben er een Ik probeer Rob aan te kijken. Ja. Er is steeds een box tussen, maar dan horen jullie me niet meer. Uh, het is een, uh, we doen een staande meditatie. Dat betekent het eigenlijk hetzelfde als een zittende meditatie. En uh, ja, je, je gaat dan. Dit, wij doen een mindful meditatie. Hein? Mindful wandelen, mindful meditatie natuurlijk logisch. En dan uh, hoef je niet, helemaal niks. Dat is zo mooi van deze meditatie. Andere meditaties moet je wel van alles. Uh, dat gaat nu even te ver om dat allemaal uit te leggen. Maar deze meditatie hoef je niks. Het enige is wat je doet als iets uh, actueel is, dan benoem je dat. Nou, meestal is dat bij de westerse mensen denken. Dus je, je, als, je, als je dan gaat denken, dan zeg je stil, denken, denken, denken. En dan gaat het denken weg. Oh. En dan ben je weer helemaal in rust. En dan uh, uh, focus je weer op je ademhaling. Tot er bijvoorbeeld iets anders is. Een, een, een, weet ik veel, een pijntje of een jeuk. Ik vind het ja. heel grappig als ik jeuk aan mijn oren heb. En ik zeg twee keer jeuk, is de jeuk weer weg. Oh ja, oh. ja, ja. bijzonder. Dus op de, en dat doe je dan tien minuten. Oké, okay, ja. Yeah. Het is een hele milde, milde vorm van mediteren. Ze oh, noemen het ook wel inzichtmeditatie. Als je dit langer doet, krijg je allemaal inzichten. Maar niet in tien minuten geef ik gelijk bij. Ja, ik heb het zelf nog nooit gedaan, Richard. Maar uh, ja, dus het klinkt al een beetje spannend eigenlijk. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik kan me voorstellen, Rob, als je het uh, nog nooit gedaan hebt... dat het spannend klinkt. Maar ik denk als je het uh, een keertje gedaan hebt... dat je denkt, nou, is dit nou alles? <lacht> is dit alles? Is dit ja, alles? Is dit ja. alles? Hey, dat hebben we ook weer ja, ja, doe maar. Ja. <lacht> ja. Oké, okay. okay. nou, leuk. Um... Nou, straks gaan we het helemaal over meditatie hebben. En uh, visualisatie. En, uh, en we gaan het over meneer Einstein hebben. Dus uh, we hebben genoeg eigenlijk nog te bespreken ja, zo. Uh, ja, zeker. Ja. Nou, uh, Richard uh, blijft nog wel even, denk ik. Hè? Ja, ja ja, Leuk. ja, ja. Nou, dan gaan we met uh, waar ze loopt te wandelen. Deze plaat heb ik ook weer gevonden. Een lekkere gouden oude van Henk Westbroek. Hè? Van het uh, Goede Doel.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 Zijn bloemen aan je En iedereen die jongen en die kijkt Zij is mooier dan de wegenband Mooier dan een mooie plaat Mooier dan de mooiste pil En wandelt ze wel mee met Richard, deze, deze dame, waar ze loopt te wandelen. Je hoorde de gouden van Henk Westbroek. Dit is Schargat FM, Ben of <lacht> Ja, Welkom ja. bij uh, ja, ja. De, de carnavalsradio, maar ja. we hebben het niet alleen over carnaval, nee. nee ben... ook uh, de andere plaatjes en uh, informatie komt zeker vandaag langs. Zeker, zeker, zeker. En uh, nou, ik was even naar het toilet en ik hoorde allemaal sirenes, brandweersirenes. sirenes. Wat is er aan de hand? Nou, niets. Helemaal oh, niets. Niets. niets. De zon blijft gewoon schijnen in Zandvoort en ik vermoed, uh, dat is uh, echt een vermoeden, dat er een rijtraining uh, wordt gegeven aan uh, de brandweermensen van Zandvoort en dan... Uh, ja, dat gaat, tegenwoordig gaat dat ook met zwaarlichten en sirenen. Want dat moet je oefenen als je dat niet vaak doet met zwaarlichten en sirene rijden. Dan schrik je er zelf van. Uh. Nou, inderdaad. Die, ja? En weet je wat het is? Dat weet ik uit eigen ervaring. Als je uh, dat niet traint en dat niet vaak doet. Je gaat uh, steeds harder en harder rijden. Uh, en dat is nou met een brandweerwagen juist niet de bedoeling. Moet je wel een keer op tijd stoppen. Want, uh, Ho, hoe hard uh, kunnen ze eigenlijk, die uh, brandweerauto's? Nou, een, uh, oh, behoorlijk uh, is 100, 110. 120 wow. rijdt hij wel. Ja, en okay. dat ja, is wel een vrachtwagen. Hè? Je hebt wel 20.000 kilo bij je. Dat is wel uh, 20 tot 30 tonnen zit er uh, rijden mee. Dus dat, uh, dat is wel een gewicht. En uh, dan moet je dus niet ook uh, in één keer aan je stuur trekken, want dan ligt hij op zijn kant. Uh, dus dat soort. Ding allemaal. Hey Benno, ja. jij hebt toch ook van een uh, ziekenauto gereden? Ja, ja, ja. ja Hoe lang heb je dat gedaan? 32 jaar. Dus jij bent het wel gewend om uh, met uh, sirenes te rijden? Ja, ik kan het nog wel. Ja, ja. Ik, ik heb het later bij de doktersdienst ook nog gedaan en dat ging me redelijk uh, makkelijk af, al zeg ik het zelf. En was jij dan de verpleger of de chauffeur? Chauffeur, nee, een beroepschauffeur. Okay. Ja, ja, ja, ja. Richard, wij gaan uh, terug naar de meditaties. Ehm... Um, in het, een, een leuk artikel bij nieuwetijdskind.com. Uh, daar staat een artikel in en dat gaat over de kracht van meditatie. Zit gelijk van Einstein en Steve Jobs. En uh, Einstein die zegt bijvoorbeeld... Uh, verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt. Terwijl verbeelding de hele wereld omvat. Nou, dat is denk ik mooi gezegd van meneer Einstein. Zeker. Albert Einstein. Ja. En, uh, Jij wist nog iets over te, te vertellen. Ja, nou weet je. Het, het, d, d, d, je kan natuurlijk zeggen. Zo'n zo zin. Hè, verbeelding is belangrijk. Kennis enzovoort. Uh, van ja, dat is een mooie zin. Maar de, de, volgens de overlevering is het zo. Dat Einstein helemaal niet bedacht heeft. Dat E is MC kwadraat. Ja. Maar dat hij dat dus als ingeving kreeg. Tijdens de slaap. Oké. Okay. Hij werd ermee wakker. Ja, hij werd ermee wakker. En ik kan, dat, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want volgens mij kan je een EMC... ESMC-kwadraat kan je niet beredeneren wetenschappelijk... als je daar niet de input voor hebt. Nee. Nou, die had hij volgens mij niet. Maar als je dat dus uh, ingegeven krijgt... en je gaat vervolgens dat proberen te bewijzen... en je hebt eerst een synthese... en dan heb je vervolgens een, uh, dat je het wil bewijzen... Dan, uh, dan kan ik me dat wel voorstellen. Ja. Ja, want het is nogal wat, hè, dat je zegt... van energie is materie, materie is energie. Ja. Dat is... ja. En dan vanuit de wetenschap... Ja. Ja, dus vandaar. Dus ik, ik, ik vind het heel mooi wat, uh, wat Einstein heeft gezegd. En volgens mij snapt je ook heel goed hoe dat werkt. Nou, voor de mensen die Albert Einstein niet kennen, wie was hij? <laughs> ja, hij was een Duitse wetenschapper die uh, voor, net voor de oorlog uh, gevlucht is naar Amerika. Oké. Okay. En uh, ja, het was een briljante uh, wetenschapper. Was Vooral joods. dat, hè? Hij was hoogbegaafd, hè? Ja, hij was uh, zeer. Uh, hij was joods, hè, vandaar dat hij moest uh, vluchten. Ja, hij heeft hele belangrijke dingen. Ik denk dat hij een van de belangrijkste wetenschappers op natuurkundegebied in, in de wereld. Ja. Tot nu toe, nog ja. steeds. Dus dat zo'n man dit zegt, dat zegt nogal wat uh, ja. over zo'n stellingen. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, want zeg je dat wat, die ESMC kwadraat... Stap ja, ik ken op. het maar. De, de, de, hoe, dat dan, uh, hoe je dat verder moet berekenen. Dat ga, nou, ga, gaan we ik iets, zal ik het iets, kort iets, uitleggen? Iets, ja, ja zo, zo, zo. schrijf even mee thuis. De M staat voor materie. Materie, ja. En dat zijn gewoon grammen. Ja. Oh, ja. C ja. is de lichtsnelheid. Oké. Okay. Nou, dan wordt het al heel spooky, toch? Ja, ja. ja en dat nog in het kwadraat. Zo, oké. Okay. Dus de hoeveelheid energie ja. is gelijk aan de materie die je omzet... In energie, maal de lichtsnelheid in het kwadraat. Ik ben je even kwijt. Ja, ik, snap, ik, <laughs> ik heb er het, ook al last van. Uh, dat, ja. is toch, dat is toch waanzinnig dat je dat, ja, dat, dat, je dat bedenkt? Ja, ja, dat is ongelooflijk. Het, het grappige is dat op de dag van vandaag lijkt hij nog steeds te kloppen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja het is geweldig. En, en het hele idee van bijvoorbeeld kernenergie en dat soort dingen, dat, dat, dat, dat wordt ook allemaal ja. een beetje daarop berekend. Maar ja, tot, zo, tot zover uh, de uh, Einstein. Ja, en, wat ging er daar eens anders over? Ja, dat ging <laughs> wat een klein zijlijntje. <laughs> het, het gaat eigenlijk over de kracht van meditaties. Uh, ja. hoe, hoe zie jij dat? Ja, uh, je had het net ook al over de, de meditatie tijdens de wandeling. Ja, nou, het, het gaat hier uh, in een combi van uh, meditatie en visualisatie. Hè, want ik denk wel dat meditatie heel krachtig is. Maar in de combinatie met visualisatie is het, is het ook heel krachtig. En ik merk dat, uh, dat ik, zelf, ik doe zelf heel veel... Ja, ik noem dat zelf creëren. En wat zij je visualiseren noemen, dat noem ik creëren. Ja, ja, ja. We hebben als mens heel veel creatiekracht. En dat betekent dat je dus heel veel kan creëren. Alleen, het is wel handig als je er een beetje bewust van bent. En het is ook een beetje handig hoe je dat moet doen. Mm -hmm. En als jij daar bijvoorbeeld blokkades op hebt, dan, dan wordt het heel moeilijk. Maar als je dat bijvoorbeeld vrij kan laten en je kan het loslaten, dan kun je dus heel veel creëren. Bijvoorbeeld, uh, ik zal, zal ik een stukje voorbeeld geven. Ja. Um, het valt me altijd op dat als ik ergens geen zin in heb, en dat is dan meestal een afspraak, dat de, dat de ander dan mij afbelt. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat ja, ja. gebeurt bijna altijd. Oh ja? Ja, okay. Ik herken dat. Ja? Ja, echt? Oké. Okay. Ja, ik heb dus, het ook uh, geregeld. Uh. Dan heb jij ook een soort creatiekracht op ja. dat gebied? Ja. Ja. ja. ja, dat is toch mooi? Zeker, zeker. Dus dan voel ik me nooit schuldig. Nee, precies. En dan denk ik van, nou, daar kom ik goed, uh, goed vanaf dan. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Rob, ik stel voor om even naar een muziekje te gaan en dan praten we straks weer verder over uh, meditatie. Dat gaan we zeker doen en dan uh, voor de mensen van het weer. Uh, dat komt uh, straks uh, vast en zeker ook wel even langs, toch, Benno? Het is zondag weer. Ja, het is zondag. Oké, okay, dat was het. toch? Hoe, Hoeveel graden bij uh, de Wacht? 12,4. 12 Kijk. Lekker, hè? En op de gekke Straat is het 10 graden. Dat ah, scheelt even, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zodat dadelijk meer met Richard buitenhek, Maar eerst gaan we weer even een lekkere gouden oude plaat rijden uit de jaren 80. In één keer had ik hem in mijn hoofd van de week. Ik denk, die gaan we draaien. Sydney Youngblood. In the, uh, I Only Goods. Everybody all around the world. Stand up. Join our head.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 We hebben mooie gesprekken hier in de studio aan de Tolweg 10a, Benno. Want, Jazeker. Uh, ja, we hadden het net over het weer, hè? Want dat uh, kom je zo meteen mee, zon, zon en zon. Ja, zo... Maar vooral op de zaterdagmiddag, zo rond het uurtje of twee... wordt het altijd weer mooi weer. Altijd. En dat wordt uh, door iemand gecreëerd gewoon, ja. denk ik. Tenminste, als we Richard Buitenheek mogen geloven... want we hebben het vanmiddag over meditatie en creatie. Um, um... Maar doe ik dat, uh, Richard? Nee, toch? Ja, dat, dat, dat, dat kan creëren. toch uh, Rob, dat jij uh, het zonnetje in huis bent en daarmee uh, het uh, helemaal zonnig maakt in Zandvoort. Kijk, kijk, kijk. Ja, jij, dat, nee, dat klinkt wel goed. Uh, jij, jij bent ja. zo ongelooflijk blij en, uh, en, en gelukkig als jij die radio maakt. Ja, dat, dat, daar, dat, de, dat is waar. Dat je er heel Zandvoort in meeneemt. Kijk, nou <laughs> ja, we laten de zon schijnen. Ja. Er moet toch een verklaring zijn? Ja, nee, helemaal goed. Ja. Ik is, doe het ervoor, toch? En als er geen verklaring is, dan maken we een verklaring. Zeker. Maar, Richard, even terug naar die meditatie en die creatie. En uh, nieuwetijdskind.com, die noemt dat visualisatie. Um, wat, wat zijn de voordelen volgens jou? Uh, nou, zal ik gewoon een paar dingen uh, noemen? Ja, ja, ja, ja, heel graag. Nou, bijvoorbeeld, uh, je leert meer te luisteren naar je intuïtie. Ja, dat, ja, dat klinkt misschien ook weer. Uh, maar Intuïtie is zo ongelooflijk belangrijk. Is dat je innerlijke stem? Ja, dat je innerlijke stem. En uh, we weten inmiddels dat vrouwen daar gewoon meer toegang toe hebben dan mannen. Hè? Want oh, mooi, uh, Mannen dat... zitten wat meer in hun hoofd, vrouwen wat meer ja. in, hun, in hun buik en hun hart. Maar het is heel belangrijk om dat te oefenen. Uh, dus, dus goed om te mediteren. De tweede is bijvoorbeeld, je bent uit je hoofd en je ervaart rust. Nou, dat staat heel erg in verbinding met het eerste punt. Want uh, je kan pas luisteren naar je intuïtie als je uit je hoofd bent. Hè? Ja, ja, ja. Dus de tweede is, je bent uit je hoofd niet je ervaart rust. En dat is zeker in deze westerse wereld zo ongelooflijk lekker. Het derde punt is, je kunt makkelijk keuzes maken. Uh, sommige mensen maken makkelijke keuzes, maar anderen maken heel moeilijke keuzes. Dus dat wordt dan makkelijker. Uh, zal ik nog even doorgaan? Ja, graag. ander punt is, je kunt in het dagelijks leven meer ontspannen. Nou... Hoe waardevol is dat hè? In, deze, in deze drukke westerse wereld? Ja, ja, vooral dat. Of je gebruikt de kracht van verbeelding. waardoor je creativiteit naar boven komt. Dat is ook hartstikke leuk. Ja. ja. Als je nou zegt van. Uh, nou ja, ik wil wel eens een keer. gewoon eens wat creatiever worden, whatever. Ik heb, ik heb vorige week bij uh, mijn schoolzuswits 50. moest ik een pubquiz uh, uh, presenteren en, en, en organiseren. Ja, dan vond ik ontzettend leuk dat ik daar een stuk creativiteit in kwijt kon. weet je wel? En ineens zat ik daar met de skihelm op en de skikleding. Ja. Uh, ja, ontzettend leuk. Ja. Heel warm, maar dat is. Ja, eigenlijk... ja, dat is hij, ja, ja, ja. Of je ontdekt de kracht van je obstakels. Sorry, je, ontdek, je ontdekt de kracht dat je obstakels kunt overwinnen. Er dat zijn toch, dat... ja, weet je, er zijn best wel mensen die, die, die zich uit het lood laten slaan als iets tegen zit. Ja. Maar wat heerlijk is dat dan dat je dat gewoon kan overwinnen, zo'n uh, zo obstakel. Dat je dat dus niet zo moeilijk vindt. En dat je van jezelf leert dat je het kan ont uh, overwinnen. Ja. En als je dat dan oefent, dan overwin je het ook. Ja, ja. ja. En je bent er veel, het levert veel minder stress op. Ja. Ja, ik denk dat als jij ervan overtuigd bent dat je altijd obstakels kan over, overwinnen... dan heb je op een gegeven moment ook nauwelijks nog obstakels in je leven. Oh ja ja ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mooi. Ja, is dat heel ook mooi. mooi. Ja. Nou, door het overwinnen van je obstakels kan jij je doelen realiseren. Wow. Ja. Ook niet, uh, niet onbelangrijk. En, nou, ik heb er nog eentje voor je. Ja, de laatste, ja. Door je gevoel aan de verbeelding te koppelen, kan jij op elk thema van je leven je mooiste leven creëren. Zo. Nou, dat is een, uh, een ingewikkelde. Ja, ja doordenkertje. Ja, maar eigenlijk zeggen ze, als je dus creëert... Hè, als je, je visualiseert verbeelding... als je je verbeeldt, dan kan jij eigenlijk een prachtig leven creëren. Dat is eigenlijk wat ze, wat ze zeggen. Ja, ja. Want ook dat... je kunt alles creëren wat je maar wil. Dus ook een mooi leven. Ja, ja. dat klinkt logisch. En uh, ik weet niet of jij The Secret kent. Uh, waarschijnlijk wel, Benno. The Secret. De film, film The Secret. Yeah, nou, dat, ga, dat gaat over dat mensen vooral dingen materialistisch creëren. Dat is een hele Amerikaanse film. Maar die gaat hier ook over. Yeah. Hè? Dus dat je een groot huis of rijkdom of een grote auto kan creëren. Yeah. Ik zelf vind dat minder belangrijk. Hè? Want wat is de waarde van, een, uh, van het leven? Nou, volgens mij is dat niet een groot huis... maar dat is wel dat je gelukkig bent. Of, ja, of dat gezond. je gezond bent. En jij hebt een, een leuk appartement in Zandvoort. Dus Precies, ja. Wie <lacht> doet je wat. Ja. Maar er is dus een hele film over gemaakt. Dus okay. het misschien leuk om eens op te zoeken. Ja, ja. Nou, Richard, ik, dankjewel voor je komst naar de studio uh, uh, weer. Um, ik weet al een uh, volgend thema... waar we het uh, de volgende keer schieten zo ineens bij. En dat, en dat is? Stress. Oh, leuk. Ja, stress. Ja, stress. Oh, ja, die kennen we wel. <lacht> ja, ja. Zeker, nou wel, research. Maar ja? Raar. Ja, ik zal het even een klein beetje inleiden over een maand ben je er weer. Maar stress, dat het is een ongelofelijke en nog steeds denk ik uh, ja, dat mensen nog niet goed weten hoe ongelooflijk belangrijk oh. uh, dat is in je leven. Dat is ik geloof dat het nummer één ziekte maken is. Precies, dankjewel. Ik denk het wel. Gaan we het over hebben. Ja. Zeker. Uitgebreid. Meer informatie over alles wat je net vertelde, waar kunnen de mensen dat vinden, research? Uh, nou, dit artikel. Dit artikel? Uh, nee, nou ja, eigenlijk uh, jouw website bedoelde oh, ik ook oh. hoor. Dus ja, dat is uh, Mindful-wandelen.nl. Oké. Okay. Ja, dankjewel. En dit artikel dat staat op tijdskind.nl. Ja, nieuwetijdskinten.com. Uh, ja. Op punt .com, ja. ja. ja, ja. Hé hey, jongens, dankjewel. Ja, Vindelijk jij ook op. bedankt. We het is leuk leuke te zijn. Goed weekend verder. Zeker. En, en, geniet uh, van het uh, mooie weer, hè. Het duurt ja. zeker tot vijf uur. Ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> tot de volgende keer, Richard. En namens alle dus hartelijk dank, Rob. Graag gedaan, hoor. <laughs> Graag gedaan. Ja, dit is Gat FM en we gaan weer een lekkere plaat voor je draaien. Wederom uit de jaren 80. tachtig. Wenchung en Denzel Days. Take your baby by the hand. And make it do what I Take your baby by the hill. And do the next thing that you feel. We were so in by ice.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 by the hand and pull her quotes and there, there, there and take your baby by the ears and play up on her darkest fears. we would suck in place and I dance all days we were cool on uh -huh. Right. When I, you, and everyone we knew to believe, do share in what was true I said Dance all days, love That's all days love.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 Dat was uh, Weng Chung en uh, Denzel Dijs op Scharregat FM. Ja, we gaan uh, overal uh, naar het weer. Uh, niet naar uh, deze dingel, uh, Goedemiddag. Uh, ben al met het weer. Ja, ja, ja, dat hou je er wel in, hè? dat scharregat. Uh, ja, natuurlijk is het toch leuk? Ja, ja, het Zijn helemaal... we helemaal klaar voor de carnaval, hè? Ja, ja dus, uh, precies. Ja. Ja. Nou ja, wat gaat het weer doen? Uh, het is uh, eigenlijk wel een lekker rustig weekje. Uh, we gaan me tegemoet met uh, weinig regen. Maximaal temperaturen 11 graden. En dat is op maandag... En de minimumtemperaturen, nou dat valt ook eigenlijk wel mee. Die handschoenen kunnen steeds meer thuis blijven, dames en heren. Het is 8 graden tot en met, nou donderdag even zakt die naar 4 graden. Zo midden in de nacht. En dan is er ook een drupje regen van 1 mm. En maximaal temperaturen 8 graden. Dus zijn we zijn wel een beetje van de winter af, Benno. Ja, we zijn een beetje van de winter af. Nou, ja, dat is ja. mooi. De kans van zon loopt van 15% tot en met 40%. Ehm, um, eens even kijken. Dat is maandag. En we hebben kansen op uh, 40%. Kans dus op zon. Zon zeggen ze altijd. Uh, zon, zon. Zon. Um, even kijken naar het KNMI. Of ik er niet loop de jokkenbrokken. Nou, we lopen eigenlijk mooi in de pas met het landelijk gemiddelde zie ik. Um, dus we doen het eigenlijk helemaal goed in Zandvoort. Oh ja, en de wind. De wind. Het gaat een beetje waaien. Ook op maandag. Zes bovenvoor. En verder zakt de wind naar... Uh, even kijken naar donderdag. Drie bovenvoor. Dus uh, tussen de zes en de drie bovenvoor. Nou, dat is eigenlijk ook uh, prachtig weer. Ja, hier aan de kust hebben we altijd net even meer uh, wind. Ja, daarom. Hè, natuurlijk. daarom, daarom. Dus... Uh, het uh, Zuidwest staat hier, dus dat is altijd uh, helemaal toppie. Nou, wil je het nalezen? Dat kan uiteraard ook op onze eigen CFM app En mocht je het nog niet hebben, in de Play Store is die uh, verkrijgbaar, Benno. Ja, ja, zeker. Dus gewoon even onder ZFM Zandvoort kijken... en dan uh, kan je de app downloaden ja. met ook het laatste nieuws uit Zandvoort. Dat was het weer. Ja, daar in het zuiden is het carnaval. Straks gaan we nog wel even een plaatje draaien. Een leuke carnavalspleitje. Maar eerst een gouden oude van Shalamar. ...plaat van Shalmar en uh, There It is. Ja, we gaan het even hebben uiteraard over uh, Giro 555. Uh, Benno, van de week uh, de landelijke actie gehad. Ja. Een enorme grote succes en afgelopen maandag natuurlijk... Uh, ...in de Philharmonie in uh, Haarlem. Ja. Ook dat was uh, zeer geslaagd. Maar in Zandvoort gaan we ook wat doen. Ja, een uh, benefietavond komt er. En uh, Zandvoort voor Syrië en Turkije. Koken over grenzen, zo wordt het allemaal genoemd. Een bijzonder benefietdiner wordt het uh, georganiseerd door uh, Pluspunt en andere partners. Het gebeurt uh, vrijdag 24 februari van half zes tot acht uur s avonds. En het is een Arabisch drie-gangen-diner vanaf 30 euro nou zat ik me dus toen ik dat las af te vragen wat is arabisch drie wat is arabisch eten Weet jij dat? Nee, er zit iemand naast me. Nee, ja. ik heb ook geen idee. Ja, dus, uh, maar laat je verrassen, hè, toch? Ja, ja dat, dat sowieso. En het wordt natuurlijk ontzettend lekker, dat uh, ongetwijfeld. Um, even kijken. Um, nou ja, het wordt dus allemaal... Uh, je mag ook meer doneren. Alle opbrengsten zijn voor de slachtoffers van het rampgebied. De Schildersclub en de Brijclub verkopen deze avond hun werk voor dit goede doel. Dus iedereen is vanaf uh, vrijdagavond welkom vanaf half acht voor koffie en een kleine gelddonatie. Of, of een grote donatie. Of, of, of, of een grote donatie. Liever wel. Hè? Het is uh, helemaal wat je zelf kan missen en wilt missen. Dus, uh, maar ja, wij zijn blij natuurlijk. Ontzettend nieuwsgierig naar wat is een Arabisch diner. Dus uh, mocht dus, iemand dat weten, bel even naar de studio. 5730393. Okay. En dan gaan wij draaien. Carsoe, ja van de week, uh, dat uit uh, hele gevoelige nummer uh, gedaan uh, op televisie. En ook in Haarlem, genoots van Karsoer, hier is... Uh, uh, waar ben je nu? Oftewel, where are you in het Turks? So